Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Kabul zijn minstens vijf mensen omgekomen. Het is nog onduidelijk wat daar precies is gebeurd. Sommige ooggetuigen zeggen dat de vijf zijn neergeschoten. Anderen hebben het over verdrukking. Op het vliegveld is het enorm chaotisch nu veel Afghanen hun land uitproberen te vluchten... Ze maken zich grote zorgen, vertelt correspondent Aletta André. Mensen die ik sprak, die hebben schoten gehoord op straat, hebben slecht kunnen slapen. Uh, en er is ook absoluut vrees van wat er mogelijk komen gaat. Meer dan twintig jaar geleden waren de Taliban ook aan de macht in Afghanistan. Ze hielden het land aan strenge islamitische regels. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de situatie dit keer anders is. Maar veel mensen wachten nog af hoe dat uitpakt. Veel kantoren zijn dicht, veel winkels zijn dicht. Ik zag wel foto's van schoolmeisjes onderweg naar school vanmorgen. Dat was een Heel mooi beeld. Uh, want hoewel er wel ja, echt rekening mee wordt gehouden dat dit mogelijk weer verboden wordt. Want ja, de Taliban staat bekend om zulke strenge regels voor meisjes en vrouwen. Maar zolang dat niet zo is, proberen uh, mensen hier en daar dus ook wel het leven op te pakken. Veel boosheid over de rol van Amerika. De opmars van de Taliban is ineens razendsnel gegaan. Nadat de VS zijn laatste troepen weghaalde uit Afghanistan. Dit was gisteravond bij het Witte Huis. Zee, zeven, ja, honderden demonstranten, vaak met een Afghaanse achtergrond, vinden dat president Biden hen verraden heeft. Biden zelf zei zaterdag nog dat hij geen spijt heeft van het besluit om de militairen terug te halen. En dat de Afghanen zelf moesten opstaan en vechten voor hun land. Na een maand vakantie zijn de gesprekken voor een nieuw kabinet weer aan de gang. Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66 zitten nu bij informateur Mariette Hamer. Die praat later deze week ook met andere partijen. Het wordt een heel gepuzzel. D66 wil een kabinet met en GroenLinks en de PvdA. De VVD wil dat juist niet, omdat het dan te links zou worden. En Jeroen uit Zwijndrecht heeft dit weekend lekker doorgetrapt. Hij zat 24 uur lang op zijn fiets. Reed 700 kilometer heen en weer over de dijk tussen Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. En gistermiddag kwam hij over de finish. Jeroen, 24 uur. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Gaat heel goed. Ik, uh, kan je anders zeggen eigenlijk? Wat waren de zwaarste momenten? Ik denk tussen, tussen drie en, en zes. Dan heb je het over de middag of over de nacht. De nacht. Ja, met zijn actie heeft hij geld opgehaald voor een goed doel. Bijna 4000 euro. Het weer bewolkt, vallen buien, het waait ook stevig. Het wordt 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A9 alkmaar Amsterveen tussen Beverwijk-Oosten het Velzen. 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het was uh, Caro Emerald met Tangled Up. En aan de telefoon hebben wij van uh, het Nationale Park Zuid-Kennemeland... Ronald Cassé. Ja, goeiemorgen met Goe Ronald Cassé. Goedemorgen. Uh, ik, ben niet, ik ben niet van het Nationaal Park. We werken er wel veel samen, maar ik ben van het IVN Zuid-Kennemeland. Aha, uh, en dat, dat is weer... Wij, uh, wij doen... Sorry, ja? Dat is weer een onderdeel ervan. Ja, een, een samenwerkingspartner eigenlijk. Wij, ja. wij werken heel veel met het Nationaal Park samen. Wij verzorgen excursies, uh, lezingen. Wij zijn een, uh, een, een, een instituut voor natuureducatie. Dat is ook IVN, hè? Dus, uh, ja, okay. ja Natuureducatie zuid kennemerland Ja. Dat is uh, inderdaad. Uh, ja. Ja. ja, en er gaat gewandeld worden? Ja, er gaat gewandeld en gefietst worden. Uh, mm -hmm. We hebben vier excursies, waarvan er eentje in de directe omgeving van Zandvoort. Um, dat is een excursie op 21 augustus. En um, die, dat is op zaterdag, hè, van half tien tot elf. Dat is een rondje rond de Oosterplas. Um, ik denk dat veel Zandvoorters de Oosterplas wel kennen. Hij ligt echt midden in het National Park, in de duidelijk. Ja. Yeah. Tegen Bloemendaal aan. Um, vanuit Zandvoort heel makkelijk te bereiken als je op de fiets gaat. Hè? Want je rijdt gewoon het Duinpieperpad af. Je gaat er bij Parnassia of bij het wet in. En je rijdt uh, richting Blekenberg. Dat was door de duinen. Uh, het is per auto ook makkelijk te bereiken. Het is een groot parkeerterrein. Is erbij. Um, en het leuke van die Oosterplas is. Dat is een excursie die we eigenlijk heel vaak herhalen. Het hele jaar door. En ieder moment in het seizoen zie je daar weer andere dingen. Um, het is een, een, um, een uitgegraven plas. Daar uh, wordt ook gezwommen. Net ja, ik wou net zeggen, ik kan me herinneren dat ik daar met, uh, met kinderen naartoe ging om ja, te zwemmen. Ja, nou, daar is hij ook, ook ideaal voor. En, um, ja, we lopen eigenlijk die Oosterplas in een boog rond. En um, Het bijzondere van de Oosterplas is dat hij eigenlijk in een, in een gebied ligt... wat een overgang is tussen het oude duinbos en wat we noemen de struweelzone. Hè? Want de duinen zijn verdeeld in een aantal landschapstypes. En de Oosterplas ligt eigenlijk net op de rand daarvan. Dus je ziet eigenlijk heel veel verschillende landschaptypes. Um, bijzonder zijn de Thijssenbosjes. Uh, dat zijn um, um, Corsicaanse dennen. die ook op advies van de bekende Jacques P. Thijssen. Uh, ...bekend van de vakade albums hè. Dat ...onze voorouders die weten dat... Uh, ...grootouders die weten dat waarschijnlijk allemaal nog wel... Ja. Uh, ...die zijn daar gepland uh, ...om uh, verstuiven van het duin tegen te komen... Ja. ...tegen te gaan... We, zijn, uh, ...we komen over de Starreberg... ...dat is een mooi uitzichtpunt... ...daar kijk je echt over de binnenduinen uit... Oh, je, ...ook richting Zandvoort... ...kun je het hele gebied uh, zien... Uh, uh, ...de zee kan je zien... ...en... Ja, verder komen we natuurlijk van alles tegen. Verschillende vogelsoorten die in de duinen uh, voorkomen, planten. De planten beginnen nu al zo in augustus alweer een beetje hun, hun zaden en bessen te dragen. Nou, daar hebben we ook uh, aandacht voor. Dus met andere woorden, ja, het is een, een rondje duinen waar je van alles tegenkomt en van alles te horen krijgt. Ja. En uh, zijn daar, uh, is dat op, op één tijdstip? Is het half tien, hè? Dan, dan... Half tien, uh, ja. Bij de ingang Bleek en Berg. Dus dat is zeg maar tegen de voetbalclub doen we nou aan. Dat, uh, daar kan je er ook in. Uh, en voor de fietsers uh, kan je gewoon ook doorrijden richting Bleek en Berg. Ja. Uh, en, en als je nou niet helemaal niet zo bekend bent... en je, bent op, op, je logeert in Zandvoort en je denkt van... nou, dat wil ik eigenlijk wel meemaken. Hoe kunnen die mensen dan, dan die je... Bleek en Berg ja, vinden? Dan kan je uh, intypen uh, bergweg, Bloembadaal. Oké. Okay. Um, dan kom je er eigenlijk vanzelf. En dan is het gewoon uitrijden langs het sportveld. En dan zie je op een gegeven moment aan je linkerhand... dus een klein weggetje... zie je aan je linkerhand de ingang van het Nationaal Park. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is wel belang bergweg. Ik zie het inderdaad staan hier op het plattegrondje. Ja. Van, uh, ja. En uh, daar, daar zit, uh, dat zit vlakbij de Mixed Hockey Club Hout stand... HBS. Hout ja. Braafstand, wat een oud, mooie braaf, naam. Stand. Ja, mooi hè. Zo'n dertige jaren naam is dat. Ja, ja, ja. ja. ja. Braaf met AE ja. e ook. Dus echt ja. uh, schitterend. Ja. De, en Scouting Elswoud groep zit daar inderdaad. Uh, zit daar ook, ook. Ja. ja. En de ja. bergweg die loopt daar zo'n beetje aan alle kanten omheen. Dat ja, de bergweg je. is een heel oud weggetje. Maar dat is een verhaal op zich, hoor. Maar uh, dat is, die is al oeroud. Ja. Dus uh, ja. Um, even kijken, Nou, dat was de Oosterplas, 21 augustus. Dan hebben we 27 augustus. Die is wat verder weg, maar wel heel bijzonder. Ja. Uh, nog niet volgeboekt, want ik moet er je ook bij zeggen... in de tijd van corona uh, zijn onze excursies gelimiteerd aan maximaal aantal deelnemers. Ja. Um, dus hou dat wel op de website in de gaten, IVN Zuid-Kennemeland... Um, maar die van 27 augustus is ook nog plaats. Uh, die is van kwart over acht s'avonds tot half tien. Ja, want het gaat over vleermuizen. Dat gaat over vleermuizen. Yeah. En dat is in Hoofddorp. En uh, daar is wel een parkeermogelijkheid uh, bij. Uh, dat is bij Molen de Eersteling. Als je die intypt uh, op je, uh, op, op je routeplanner, dan vind je hem altijd. Ja. Daar ja, verzamelen we. En het bijzondere daarvan is dat we eh, met eh, twee gidsen... Met, bed, eh, met een beddetector op zoek gaan naar vleermuizen. Je zit er vlakbij het uh, oude fort van uh, Hoofddorp... en daar zitten eigenlijk in de avond altijd wel vleermuizen. En dan krijg je allerlei informatie over de levenswijzen en de soorten. En, uh, dat is ja. leuk, hoor. Ja, en de, daar zijn maximaal 16 mensen toegestaan 16 om daarmee te mensen, gaan. Ja, ja. ja. ja klopt. Hey, maar een ja. beddetector, leg eens uit, want ik, bedoel, ik, ik weet dat Batman... Uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal onzin op ja. tv en, en, <laughs> ja. en allerlei detectors. Nou. Maar een beddetector, <laughs> ja. wat is dat? Nou, een, een beddetector vangt de, de sonar. Eigenlijk heeft een, uh, een vleermuis, zeg ik altijd, dezelfde uh, techniek als onderzeeboten. Uh, ze zenden een sonarsignaal uh, zenden ze uit. En uh, als er een insect in de lucht vliegt, dan kaatst die, die geluidsgolf zeg maar, die kaatst weer terug. En die vleermuis die hebben een, orgaantjes in hun neusholten en oren waarbij zij uh, dat perfect kunnen lokaliseren. Dus ja. in het hartstikke donker kunnen ze, vleer, kunnen ze insecten opsporen. En zo'n detector vangt ook die signalen op. Aha. En um, uh, die vertraagt dat wel, uh, dat geluidsnaal. Want wij kunnen die signalen met onze, met het menselijk oor kunnen wij dat niet waarnemen. Hè? Die frequenties zijn uh, te hoog. Um, maar omdat een beddetector dat vertraagd afspeelt, uh, kunnen we dat wel horen. En kan je ook op basis van wat je hoort. Hè? Uh, dat is, de ene is net een stuiter in de knikker en de andere hoor je een soort tikkend geluid. En... Uh, op basis van dat soort geluiden kunnen, wij dus, kunnen er mensen die daar goed mee om kunnen gaan... kunnen zeggen van nou dat is een dwergvleermuis of dat is een laadvlieger. Of... Oh, echt dat waar, manier, dus als... naar aanleiding van het soort uh, sonageluid wat ze uitzenden... kun je bepalen wat voor een uh, bed het is. Ja, precies. Ja. Bijzonder. En, het, en wat ook leuk is, is als je dat dus hoort... Uh, en je weet ook, je kan met zo'n beddetector ook aardig... Uh, vaststellen uit welke richting dat signaal komt, dan kan je ze ook makkelijker zien. Omdat je weet dat ze bijvoorbeeld naar je toe vliegen of in een bepaalde hoek bij het fort zitten. Of, uh, dus de kans dat je ze ziet is ook nog uh, behoorlijk groot. Ja, want ik, ik denk dat de meeste mensen denken, als ze aan vleermuizen denken, aan oude gebouwen, torens, kerktorens, uh, nou ja, uh, hoge huizen. Maar ze ja. zitten natuurlijk ook in bomen. Ja, ze zitten in bomen, maar ze overwinteren op plaatsen waar het uh, uh, rustig voor ze is, waar een constante temperatuur is. Niet te vochtig, maar ook niet te droog. Hè, bijvoorbeeld ijskelders, Elswoud is een hele bekende plek, de ijskelder van Elswoud, daar overwinteren ze. Dan hebben ze een uh, lage lichaamstemperatuur, lage hartslag... Uh, dan moeten ze ook echt absoluut met rust gelaten worden. Maar als ze uit hun winterslaap komen. dan uh, over, overnachten ze. of uh, over, oh ja, dagen ze eigenlijk. Hè, want ze slapen natuurlijk overdag. Ja. zitten ze of in vleermuiskasten. of in boomholtes. of in holtes in muren. Of, uh, hè, dus hun, hun slaapgedrag. Uh, als op het moment dat ze niet in winterslaap zijn. is anders dan in de winter. Ja, en. en... Ja, vleermuizen, heel veel mensen vinden ze eng, hè? want dat, ze zijn natuurlijk een beetje onverwacht in hun vladder gedrag. En dat ja. vinden mensen eng. Maar vleermuizen zijn natuurlijk niet gevaarlijk, als je ze met rust laat. Nee, ze zijn absoluut niet gevaarlijk. Nee hoor, dat is, dat zijn, ja, het zijn zoogdieren. De Nederlandse vleermuizen die leven eigenlijk uh, van, uh, van insecten. Ze zijn ook... Uh vleermuizen die fruit eten. Er zijn vleermuizen die vis eten. Maar die zijn, er zijn heel veel soorten wereldwijd. Maar de Nederlandse vleermuizen zijn met name insectenjagers. Gaat het goed met de vleermuizen in Nederland? Um, nou, er vindt allerlei onderzoek plaats. Um, ik zal niet zeggen dat het slecht gaat met de vleermuis. Maar ik ben geen vleermuisonderzoeker. Er zijn al specialisten binnen de IVN die daar veel meer van weten dan ik. Ik weet wel... Dat er steeds meer aandacht komt ook als er uh, gebouwen uh, aangelegd worden. Of dat er uh, uh, uh, natuurgebieden, dat daar veranderingen aan plaatsvinden. Dat er veel steeds vaker vleermuiskasten opgehangen worden. Met name voor die rustplaatsen overdag. Ja. Uh, want dat is wel heel belangrijk. Kijk, we kunnen wel in de bouw allerlei dingen mooi dichtmaken. Hè? Spouwmuren dichtmaken. En, ja, want en ja, je hebt die... nog wel wat nodig ook ja precies die vleermuizen ja. die hebben toch wel een rustig plekje nodig waar ze overdag uh, kunnen schuilen en uh, en uit kunnen rusten ja, ja. dus dus dat zijn uh, ja de leefomgeving voor vleermuizen die moeten we toch altijd wel heel goed uh, bewaken. Ja. Maar goed, en, het is dus uh, langs de Geniedijk in Hoofddorp en men moet zich melden bij de Molen de Eersteling, maar ja. men moet zich eerst aanmelden, want zonder ja. aanmelding kun je niet meekomen. Nee, dat klopt en dat was voor de vorige excursie trouwens ook zo. Dat moet je ook aanmelden. Die uh, excursie rond de Oosterplas moet je aanmelden via de website van Nationaal Park. En deze, die van die Vleermuis, die kan uh, bij ons via IVN haarlemmermeer, Ja. Dat is ook op onze website te vinden hoor. Ja, en ik zie en, dat uh, die, die... En die eerste link die ligt trouwens langs de hoofdweg Westzijde. Oké. Okay. Dan hebben we ook dus... nog iets op 28 augustus, hier. Ja ook eventjes erbij halen. Uh, nee, 29 augustus. Oh, dit is op zaterdag 28. Zomerse werkdag in de Middenduin. Ja, die, uh, die staat, dat is geen uh, excursie aan zich, dat is een werkdag. Ja. Die kunnen aangemeld worden gewoon direct via de uh, website van het Nationaal Park. Ja. Van de website van uh, IVN. Dat gaat... Uh, gaat buiten de excursies om. Oké, okay, dat is een echt een letterlijke werkdag. Hè? Mensen moeten in wer werkdag. werkkleding en laarzen komen... en uh, de gereedschap, de begeleiding, de handschoenen en zo. Die, daar wordt voor gezorgd? Daar uh... wordt voor gezorgd, ja. ja. ja. Nou, hartstikke goed. Uh, even kijken, dus die vleermuis-excursie was op 27 augustus... S avonds, hè, in ja. Hoofddorp En dan hebben we er twee... Uh, op, op de 29 augustus. Ja. Ik zal eerst eventjes... Zo, laten we maar in de buurt van Hoofddorp blijven even... Zondag 29 augustus van smiddags 1 tot 3 is er een fietsroute. Uh, dat is ook een hele bijzondere. Uh, en die gaat ook over de Geniedijk Dijk in Oogdorp. Um, daar hebben twee dames, twee IVN-gidsen van ons... die hebben daar een app-route gemaakt. Uh, de IVN beschikt over een route-app. Die kan je gratis downloaden via de App Store... En dan uh, kan je daar, uh, nou, er staan gewoon iets van 350 verschillende fietsroutes, wandelroutes, kano routes staan daarin. En die kan je dan zelfstandig volgen. Daar komt binnenkort uh, van ons komt daar een heel uh, persbericht over in de, in de kranten uh, en bladen, dus hou dat in de gaten. Ja. En als soort als een aftrap zeg maar voor deze excursie of, of voor deze uh, approute uh, houden die twee dames die houden een excursie onder begeleiding. Dus dan doen ze eigenlijk dezelfde route als die app-route, alleen zij vertellen er zelf uh, het even Eks over. over. Ja. Ook daar moet je je Aag verplicht opgeven voor, uh, op gmail.com. Het maximaal aantal deelnemers is 12. Uh, je start bij, uh, uh, even kijken, dat is een gemaal. Ja, bij de krukjes, uh, hè? Ja, ja, gemaal aan de Krukiusdijk. Gemaal ja. Koning Willem I. Krukiusdijk 226 in Vijfhuizen. Ja. Uh, dat is vlakbij het fort Vijfhuizen voor de mensen die dat kennen. Het ja. kunstfort. Uh, en dat is nou ook gelijk uh, leuk om te weten... omdat die genie dijk... Uh, die loopt dwars door de Haarlemmermeer. Hè, de oude Haarlemmermeer. En... Um, daar is heel veel te zien. Je, je, je rijdt eigenlijk continu langs de stelling van Amsterdam. Hè. Dat, is een, dat is een oude prachtig. verdedigingsstelling met forten ja, die in de tweede helft van de 19e eeuw uh, aangelegd uh, zijn. Nou, daar is natuurlijk van allerlei natuur uh, ontstaan, wat uh, vogels, planten. Uh, maar er wordt ook het een en ander verteld van die, uh, van die oude forten en de en de, de ja, dat noemden ze inundatiegebieden eromheen. De dus zeg maar ja. polders die ze onder konden laten lopen. Nou, er is voldoende te doen. Ik, uh, ik moet ja. u gaan afbreken. Want ik, ik kan, nog, want ik kan ja, ik, eigenlijk ik, nog met u praten tot aan 6 november. Want tot, tot die tijd zijn er allerlei dingen te doen. Ik adviseer mensen, ga kijken op IVN uh, zuid Land. En kijk wat er nog open staat en waar u zich nog voor kunt aanmelden. Ja. En ga ervan genieten. Er is nog één een roofvogel-excursie, ook op 29 augustus. Daar zal ik niet over uitweiden, hoor. In verband met de tijd. Maar hou die ook even in de gaten. Precies, die, is, is die staat er ook ja. op. Die is om 11 uur s ochtends. Ja, goed. Nou, ik uh, dank u heel hartelijk voor dit gesprek. En uh, ik wens iedereen veel plezier met de excursies. En nogmaals, kijk op IVN Zuid-Kennemerland en zie wat er nog allemaal te doen is. Oké, okay. hey, dankjewel. Fijn, Fijn weekend. Dag. We luisteren naar Wintergreen, de East Pointers. you grow. We hebben aan de telefoon Aad de Blois, Zeg ik dat goed? Ja, prima. Heel goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vier sterren voor het strand van Zandvoort. Dat is toch mooi? Ja, dat is zeker mooi. Hoe, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ah, nou, u niet alleen natuurlijk. Hè. Uh, daar doen veel mensen aan mee. Ja, we hebben met, met 16 inspecteurs hebben we de klus geklaard. We hebben in totaal 94 stranden, strandopgangen geïnspecteerd. En elke strandopgang is twee keer bekeken. Ja. Dus in totaal hebben we zo'n 376 strandinspecties gedaan. Goedemorgen. Dat is serieus werk. Wat zegt u? Dat is serieus werk. Ja, dat is serieus werk. Is serieus werk. Ja, is serieus werk. <laughs> uh, het wordt, wordt zeer, zeer, uh, ja, zeer, zeer nauwkeurig wordt het strand bekeken. En alles wordt uh, op een app vastgelegd ter plekke. Ja. En uh, er worden ook nog allemaal foto's van gemaakt wat we daar aangetroffen hebben. Dus al met al ja, is het toch uh, wel wat werk geweest. Er zijn zelfs meer dan 11.000 foto's gemaakt, kunt je nagaan. Ja, nou het is, het is inderdaad wel zo dat uh, als ik het vergelijk met andere jaren... Uh, ik ga s ochtends het strand op met mijn hond uh, voor 9 uur... Uh, dat het me opgevallen is dat er weinig vuil op het strand ligt. Ja. Uh, dat wordt keurig uh, opgeruimd. Uh, er zijn natuurlijk ook machines voor die dat doen. Ja, klopt. En, en dat, dat doen ze goed. De horecaondernemers die houden hun eigen dingetje bij. En uh, ja, het, het, inderdaad het enige smet op het strand zijn de peuken. Ja, dat is elk jaar nog steeds een probleem. Ja, stom hè, van mensen toch. Dat ze dat, ja, ja. dat, ze dat ja, toch ja. maar en, niet snappen en, en, en, dat, en dat... dat ze dat niet in dat zand moeten gooien. Nee, nee, nee. Ja, het is, het is, uh, maar ja misschien kunnen we met z'n allen daar toch nog wat extra aandacht voor vragen. Door bijvoorbeeld wat meer peukenbakken bij de strandopgangen te plaatsen. Ja. En, uh, en op het strand zelf uh, wellicht dat, uh, dat we de bezoekers dan ook kunnen bewegen om, uh, om daar iets aan mee te werken. Ja, ja ik heb wel eens uh, dat ook geopperd bij een strandtent waar ik naartoe ging om mensen die uh, binnenkomen... Hè, want de meeste mensen komen door de strandtent heen... Uh, dat je dan toch uh, de mogelijkheid neemt om te vragen aan mensen, goh, rookt u en de mensen ja. die roken een, een, een, een papieren bekertje te geven en te zeggen van nou doe een beetje zand erin en doe daar uw peuken in en deponeer het daarna als u weer weggaat in de prullenbak maar ja, nou, dat vinden ze een beetje betuttelend heb ik het idee van nou we hebben dit jaar hebben we bijvoorbeeld uh, uh, ook nog een keer 47 147 brandpalladiums in de tweede ronde zeg maar de, bij de laatste inspecties een keer extra uh, geïnspecteerd ja en we hebben bijvoorbeeld gekeken of er bij de opgang naar het paviljoen een strandbank en of een keukenbak aanwezig, aanwezig was. Ja. En eh, of op terrassen afvalbakken aanwezig waren, maar ook asbakken of die in voldoende mate aanwezig waren. En dan eh, op, zich, op zich werken ze er goed aan mee. Maar je ziet toch dat bij de ingang van de, van de uh, strandpaviljoen, dat daar ook nog wat aandacht, extra aandacht geschonken kan worden aan het neerzetten van prullenbakken en of keukenbakken. Ja, maar wat vindt u als je inderdaad mensen die het strand oplopen een bekertje meegeeft van, goh, als u rookt, kunt u hier een peuken in doen. Ziet u dat ook als betuttelend of zegt u van nou, dat is Nee, de... nee, nee, er zijn zelfs strandopgangen. En ik denk aan Rokanje. Daar staan speciale standaards waar je zeg maar kartonnen asbakjes uit kunt, kunt halen. Ja. net zoals die standaards waar die papieren afvalzakjes in zitten. Daarnaast staat ja. ook een standaard voor peukenbakken. En ik zag bij uh, waar was dat? In, in op de Brouwersdam. Dat zelfs een pavioenhouder. die had oude blikjes. vriesdranken. waar de vriesdranken in gezeten hebben. daar had hij de bovenkant uitgehaald. En die had hij netjes in een standaard neergezet. en die konden de mensen meenemen. Uh, uh, met wat, uh, er zat er wat zand in. Ja. En die kunnen ze als, uh, als asbak gebruiken. Ja. En na afloop konden ze die daar gewoon weer neerzetten. en de pavioenhouder. die maakt het weer schoon. En die vult ze weer met schoon zand. Ja, ik vind, ik vind het echt een top idee. Dat, dat, dat, uh, nou ja, die peuken op dat strand. Dat, dat blijft inderdaad een dingetje. en dat is wel een manier om dat. Uh, op te lossen. Ja, maar, maar niet alleen op het strand, waar wij ook veel, zeker ook bij Zandvoort nog wel peuken tegenkwamen. Uh, dat was bij de, bij de trapafgangen vanuit het centrum. Uh, daar zagen we nogal wat, wat, wat, wat, wat peuken liggen. En uh, ja, daar, zou, daar zou ook nog wel iets, iets beter naar gekeken kunnen worden. En, en de trapafgangen naar het strand, hoe bedoelt u die? Toe, ja. Ja. Ja, ja, precies. Dus zeg maar, die ja. bij de rotonde en uh, halverwege. Uh, dat is de Vervaartjeplein, zeg maar, daar aan de ja, voorkant. Klopt, klopt ja, ja. ja. Nou ja, bij deze dus. Dat, maar goed, dat de ze... Al met al een 8,95 is toch heel netjes? Ja, zeker. zeker. En, en de tweede plek, voor wie was die? De tweede plek, die was dit jaar voor Schiermonnik Oog. Kijk. En die staat wel bekend als een heel bewust eiland... voor uh, uh, schoonheid en peuken en afval en dat soort dingen. Dus dan ja. scharen we ons toch wel bij, uh, bij, de, bij de toppers. Ja, nee, als je kijkt naar... Kijk, gemeente Sluis was dit jaar overal winnaar. We, uh, daar wordt echt veel, veel aangedaan. Uh, uh, en, ja, en het voordeel van het sluis is ook voordeel. Uh, uh, daar komen natuurlijk heel veel toeristen. Meer toeristen bijna dan, uh, dan zeg maar inwoners van de gemeente zelf. Ja. En toeristen die hebben toch ook een iets andere kijk... op het, uh, op het meenemen van hun eigen vuil... en het ja. schoonhouden van hun eigen omgeving. En dat, is, uh, ja, dat, uh, dat werkt toch wel. Ja, het, het soort publiek wat je krijgt, met alle respect... Uh, is ja. zeker van invloed op de uitkomst hiervan. Zeker, zeker weten. Zeker waar bijvoorbeeld een clubje jongeren hebben gezeten en die s'avonds naar huis gaan. Ja, die zijn wat minder gemotiveerd dan een gezinnetje die daar met twee kinderen op het strand zit. Ja, nee, het is onvoorstelbaar eh, als je ziet eh, dat er op de boulevard staan uh, bankjes. Nou, daar kunnen mensen heerlijk zitten, s'avonds naar de ondergaande zon kijken, prachtig. Ja. En dan gooien ze hun flesjes... En hun blikjes gooien ze over het muurtje... terwijl er twee stappen verder een prullenbak staat. Want er staan gewoon voldoende prullenbakken of vuilnisbakken... om je spullen in te doen. Ik blijf dat wonderbaarlijk vinden. Ja, nee, dat klopt. Het publiek, die, die, ja, je, kunt, je kunt opvoeden wat je wilt. Je kunt posters neerzetten, je kunt borden neerzetten... van houdt uw strand schoon. Maar er zijn er nog steeds een aantal bij... die daar, die daar gewoon een lak aan hebben. Ja, zeker. Maar goed, het is mooi dat, uh, dat 80% van de kustgemeenten in Nederland de maximale beoordeling hebben kunnen krijgen. En dat ja, betekent in ieder geval dat er een vooruitgang plaats heeft gevonden in het opruimen van de stranden. Ja, het wordt, het wordt elk jaar wat schoner. En we moeten wel de vinger aan de pols blijven houden, vind ik. Want elk jaar kom je toch wel weer dingen tegen. Uh dat je zegt van, uh, ja, daar, uh, daar moet weer extra aandacht aan gevraagd, gevraagd worden. Maar als je kijkt naar het totale scoren dit jaar, ja, inderdaad, 80% haalt vier sterren. En zeg maar, het strand wat, uh, wat het minste heeft gescoord, die komt toch ook nog uit op een 7,5. Ja, nou, dat is dan inderdaad niet, uh, niet slecht. Nee, nee. Uh, wat zijn bijvoorbeeld dingen die dan weer terugkomen of die versloffen, bijvoorbeeld uh, met vuilafval? Uh, uh, nou, wat al zeiden, we, daar hebben we het al uitgebreid overal. Peuken blijft natuurlijk een, een probleem ook de komende jaren. Ik ben benieuwd wat voor effect het gaat sorteren nu er uh, statiegeld op kleine flesjes gegeven gaat worden. En uh, begin volgend jaar krijgen we ook statiegeld op uh, blikjes. Uh, we gaan dus kijken uh, wat voor effect dat heeft op, uh, op, het, uh, uh, op het zwerfafval wat, uh, wat op de stranden ligt. Ja. Uh, je komt natuurlijk, dit jaar kwam je natuurlijk een nieuw afval tegen. Uh, uh, wat uh, wat ge corona gerelateerd is. Oh ja, de, de mondkapjes. De mondkapjes. Ja. Overal iets werven En dan denk je van ja mensen. Uh, als je zo'n ding opgehaald hebt. Doe hem dan netjes weg. Of gooi hem thuis weg. Maar gooi hem niet op straat. Uh, het, het is nog onhygienisch ook. Maar toch, toch gebeurt het. Ja, nou moet ik eerlijk bekennen. Dat het mij ook is overkomen. Dat ik mijn mondkapje kwijtraakte. Uh, lopend op de boulevard. Uh, heb ik dan mijn mondkapje niet op... want die heb ik dan alleen nodig als ik ergens naar binnen ga. Zit in mijn jaszak. Ja. Ik pak mijn hondenpoepzakje uit mijn jaszak... om dat op te ruimen. Vliegt dat mondkapje uit mijn zak... En die kan ik niet meer achterna en ik kan natuurlijk niet achter dat mondkapje aanvliegen die ergens zeg maar, op, de, op de reep terecht komt. En ja, zo, zo gebeurt dat ook. Het is natuurlijk niet altijd dat mensen het neergooien, maar ook gewoon door de omstandigheid wegvliegt en het dan zo kwijtraakt. Nou, een ongelukje, nou oké, okay, dat, dat, dat kan natuurlijk, dat is, dat is gewoon... Uh, ja. ja, de meeste mensen, kijk, ik moet ook eerlijk zeggen... als ik loop op de boulevard en ik zie een mondkapje liggen... dat ik niet altijd gemotiveerd ben om die met mijn handen op te pakken... om nee, hem dan in de prullenbak eerder, te doen. ik ben doen. eerder, eerder geneigd een, een leeg blikje of een flesje op te rapen wat daar, wat daar ligt, dan, een. Uh, ja, ik doe dat persoonlijk ook niet. Ik, je weet nooit wie hem opgehaald hebt en ik ben er ook een beetje... ja, uh, bang, bang wil ik niet zeggen, maar ja, je, hebt er toch, je neemt toch enige afstand ervan. Ja. Ja, dat is dan wel een dingetje. Maar goed, ik moet mijn, uh, mijn knijptangetje maar gewoon meenemen s ochtends, en dan uh, kan ik hem op die manier wel oprapen. Dat is wel, uh... Ja, en wat we ook nog wel, uh, wat tegengekomen zijn dit jaar ook... Uh, dat, uh, dat zijn natuurlijk de, de, de lachgaspatroontjes. Ja. Ja, altijd wel, maar... ik, ik moet zeggen dat dat in Zandvoort nu... ...beduidend minder is. Daar wordt volgens mij wel behoorlijk op gelet. Want het is ook verboden natuurlijk nu. Ja, het is verboden, dus, klopt. Ja, dus ja. Op, op, uh, op het strand en de boulevard... ...ben ik ze in Zandvoort in ieder geval niet meer tegengekomen dit jaar. Nee, ik ben er persoonlijk ook wat minder tegengekomen. Want ik heb ook uh, zelf nog een aantal inspecties gedaan. Maar ik, uh, hier en daar heb ik er toch nog wel eentje, eentje zien liggen. En die heb ik ook keurig zelf opgeraapt en uh, weggegaan. Ja, het is ook zo gevaarlijk, hè, die rotzooi. Wat een troep ja, is dat. Precies. Kan je het bedenken om dat te gebruiken? Ik snap er niks van, maar ja. goed. Dat, schijnt, dat is dat geld voor vele dingen waar men een kick van krijgt. Ja. <laughs> ja. Nou ja, uh, Fijn dat, uh, dat ook Zandvoort die vier sterren gehaald heeft en uh, dat we daar weer mee verder kunnen voor volgend jaar. En uh, we blijven het best doen om uh, het strand schoon te houden. En dat doen de ondernemers uiteraard ook en de gemeentes die werken daar ook aan mee. Ja, wij houden de vinger aan de pols, want volgend jaar lopen wij er weer. Komt u gewoon weer opnieuw controleren? Dat gaan we gewoon weer doen, ja. ja. Oké. Okay. Ik dank u wel voor dit gesprek en ik wens u nog een mooi weekend en een fijne zomer Dankjewel. nog. Tot uh, Oké. Okay. Dag. Oké, okay, dag. dag. En wij luisteren naar het volgende stukje muziek. En dat is uh, Surf in USA van The Beach Boys. Ja, heerlijke muziek was dit toch weer. En we hebben aan de telefoon Hella Wanders van... Oh, ik hoor een piep. We bellen even opnieuw. Uh, ondertussen doe ik even de agenda, als je het goed vindt, uh, Pim. Want dan hebben we dat ook gehad. Uh, nou, uh, we hebben natuurlijk de Race Experience uh, bij de H.D.M.Z. Museum in Zandvoort. Er uh, is een film. De Adrenaline film van 360 graden. En dan is er een expositie Zie Helden van Zandvoort. In het Zandvoortsmuseum vanaf 20 augustus de expositie Jan Lammers Zandvoort. En vanaf 20 augustus hebben we ook de Hippie Boulevard. En uh, 14 augustus tot en dat is om uh, 9 uur. S ochtends tot 7 uur, of, uh, 5 uur s avonds. Makreel roken open kampioenschap 2021. Maar we gaan eerst even naar Hella Wanders. Ja, daar is Hella. Hella is Hoi, daar. Goedemorgen. Hallo Hella, goedemorgen. Het ging even mis, hè? Jij dacht dat je moest ophangen, maar we uh, moest gewoon even blijven hangen. Ja, hij zei ik ga je over drie minuten bellen. Dus ik dacht, nou, hij kondigt het vast aan. Ik heb het Ja, maakt ook niks uit. Nou, uh, uh, ik mag Hella zeggen, wij kennen elkaar. Dus, um, uh, de zandvoortpas. Ik ben je kwijt. Hoi. Nee, oh, nee, nee, moet... nee oké. Okay. Oh, bent... We zijn al begonnen, sorry. Oké, okay. <laughs> geeft meen. niks. Je bent al online, dus uh, ja. okay, bij deze. Ja. ja Maakt maar, niks het uit. We hebben over de Zandvoortpas. Ja. Weet er... je wat het is? Ja, ik, ik, ik ken hem, de Zandvoortpas. Althans, ik weet dat hij bestaat. Dat is voor mensen met een bepaald, <coughs> bepaald inkomen. Mensen met een bijstandsuitkering. Of mensen nou, met een... Ja? En plus 20 procent. Dus uh, als je ook net boven het minimum verdient, dan uh, kun je ook gewoon een beroep doen op de Zandverpas. Ja. En dan krijg je kortingen op bepaalde zaken. Ja, ja. Dan, uh, dan zijn er aanbiedingen voor je. Bijvoorbeeld, even uh, ja, verschillende dingen. We hebben bij het Pluspunt hebben we, uh, krijg je korting op uh, cursussen. Maar we ontwikkelen ook uh, speciale dingen voor mensen met de Zandverpas. Uh, zo hebben we. Uh, vanuit een sportakkoord hebben we vrouwenfit ja. uh, in september. Hè, twee keer per week uh, kun je dan een uur komen uh, met andere vrouwen uh, oefeningen doen. Rek, strek, conditie. En, um, en dat kost dan uh, 30 euro per maand. Maar voor de Zandvoortpas geven we een korting van 50%. Zo. Dus is het 15 euro per maand. Nou, ja. dat is hartstikke uh, mooi. Ja, en zo zijn er ook in het dorp uh, Bruna... Kaashuis Tromp, die geven dan uh, ja, soms 10, soms 20 procent korting. Uh, je kunt het allemaal vinden op de gemeentesite. site ja. Korting en Zandvoortpas, kun je een heel overzicht zien. Uh, welke ondernemers en verenigingen korting geven. Je kunt bijvoorbeeld ook Zandvoort Museum, met je hele gezin naar het Zandvoort Museum. En dan krijg je de antrekaart voor de helft van het geld. Ja. Nou ja, er is, er is heel veel. Hè. De waterleidingduinen kun je een korting krijgen op het vertoon van de Zandvoort. Pas om maar iets te noemen. Hè. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja. Bibliotheek? Ja, ik ken niet alles uit mijn hoofd wat er mogelijk is. Maar er zijn verschillende mogelijkheden. En, en uh, we willen eigenlijk ook oproepen aan de ondernemers van Zandvoort en de organisaties om na te denken of je een aanbieding erin kan gooien... voor de zandverpashouders. Ja. En dat kan, dat kan al heel klein zijn. Hè? Je zou... Ik geloof, Rabbel heeft ook iets op de dinsdag. Ja, zie je het hier? Ja. Op de dinsdag tussen 10 en 12 betaal je voor een kopje koffie uh, 1,50... in plaats van 3 euro. Ja, precies. Maar dat is dan niet in juli en augustus. Dat snap ik ook wel, want dat zijn natuurlijk de, de topmaanden voor uh, ja. Rabbel. Dus dat, dat begrijp ik wel. Ja. Uh, je kunt naar de bioscoop met korting... Je kunt naar het ja. patronaat met korting. Ja, je kunt een, een, een, een, een, een kanaalcruise maken in Haarlem uh, met korting. Ja, nou, dat moet je zien. Het, dat wist ik niet eens, dat goed. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, je kunt uh, de... de uh, hoe heet het? Uh, de vrouw en fit had je al genoemd. Boetstone, uh, ja. uh, ja, pizza en wine... Er is het loont heel zich echt veel. om op de site te kijken. Ja, het loont, het loont zich of... echt om op de site te kijken. Maar uh, uh, zijn er specifieke nieuwe dingen nu bij de Zandvoortpas? Uh, er zijn wel wat dingen bijgekomen, ja. Ik weet niet precies uit wat voor, wat voor uh, dat vrouwenfit is, is uh, in september nieuw. Maar het is ook ontzettend leuk om te realiseren dat er 230 kinderen maken gebruik van die zandvoortpas. Ja. En, en het is heel fijn als mensen, zeker in die corona, hè, in deze coronatijd... Uh, ja, hebben toch mensen, zeker zzp'ers of zitten toch financieel een beetje... Uh, zijn, zijn we hebben het financieel wat zwaarder. leven soms onder het minimum of minimuminkomen. En dan kun je ook zo'n pas aanvragen. Maar het is ook heel fijn voor ondernemers om dan juist in deze tijd ook te denken... wat kan ik aanbieden voor... Uh, ja, ...voor dit soort kinderen en zandvoorters... ...dat ze toch de zomervakantie mee kunnen blijven doen. Ja. Zoals naar de bioscoop of een ijsje halen. Het kan heel klein zijn. Het is al heel gauw ontzettend leuk om iets extra's te, te, te kunnen doen... ...als je in die zomermaanden van het minimum rond moet komen... ...en je hebt ook nog een gezin. Ja. En dan is zo'n pas dat je de check doet... ...die, die, die ligt gewoon bij de gemeente inkomenscheck van, ja. van degene die zo'n pas aanvraagt. En dat moet je ook bij de gemeente doen. Hè? Dus je kunt dat doen op de website of je kunt naar de balie gaan in Zandvoort, neem ik aan. Ja, of je kunt op woensdagochtend tussen 9 en 12 is er een formulieren, inloopsprekuur. Je, maar je kunt het ook zelf aanvragen op de, uh, als je handig bent, digitaal en met formulieren. Volgens mij. Dus, uh, maar je kunt het ook bij het formulieren bij het sociaal wijkteam met inloopspreekuur van het formulieren doen. Ja. Nou ja, is het ook zo dat, want je, je ziet, als je dus kijkt naar de Zandvoortpas op de gemeente Haarlem, want dat, daar horen we natuurlijk nu bij, daar zie je ook een heleboel activiteiten in, in uh, Zandpoort bijvoorbeeld en in Haarlem. Mogen, en Heemsteden, mogen de Zandvoorters daar dan ook uh, gebruik van maken? Ja, er zijn acties, acties. En dat staat allemaal bij de kortingen Zandvoortpas, die in Haarlem zijn voor Zandvoortmensen. Maar dat staat, dat moet je gewoon even in die lijst kijken. Ja, nou ja, het, het kan voor sommige meenemen. mensen wel belangrijk zijn. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, de WD Sportcentrum Haarlem. Daar krijg je 20% korting op het maandabonnement. Nou, dat kan ja. natuurlijk wel lonen als, als dat... Uh, ja. Uh, ja, ja, precies. Ja. En het is gewoon leuk, uh, hoe meer uh, kortingen er komen in Zandvoort... hoe uh, minder, uh, minder je naar Haarlem hoeft natuurlijk. Dat is ook zo. Nou ja, hier zit dat dan wel uh, iets in. In uh... sportscholen is het ontzettend leuk om hier aan mee te doen. Of surflessen. Of nou ja, noem het maar op. Weet je, als je echt de Zandvoortse activiteiten aantrekkelijk maakt voor mensen met een minimuminkomen. Zeker in deze tijd waarin we toch uh, vanuit een coronacrisis uh, aan het opkrabbelen zijn. Ja. Kan het, ja, is het, is het, moet ook een beetje die, die uh, ja, die, die, die, die hopen we ook een beetje dat die schaamte en uh, dat taboe eraf gaat. Ja. voor mensen die op dit moment wat financieel uh, kwetsbaarder zijn... Ja. en ook hun kinderen gewoon wel in het, in het dorp mee willen laten doen. Zeker. En, ik en zie, zelf ik zie, mee willen blijven doen natuurlijk. Ik zie hier bijvoorbeeld uh, een stichting Zaaigoed. Nou, dat is een, uh, een weldadige ontmoetingsplek... voor krasse ondernemende ouderen, oudere jongeren, 40 plus... Ja. Uh, en daar kun je met elkaar een aantal dingen doen. Hè. Je kunt bloemschikken, uh, kokerellen en tafelen ja, tekenen en ja. schilderen. Er is een fotoclub. En dat wordt allemaal uh, begeleid door mensen. En dat, dat is misschien ook wel fijn voor mensen die dan daar weer vanuit vooruit kunnen komen. En uh, zeg maar een beetje vastzitten misschien. Maar daardoor, hè, als je kwakkelt met ouderdomskwalen of uh, die, dat je mensen wil ontmoeten, dat is daar wel een hele mooie Zeker. voor. Nou, dat is sowieso, als je, als, je, als je gewoon door je financiële situatie bestaan leeft, dan, uh, dan, dan, en, je, en je wil, daar, ja, je wil daarin uh, iets doen, vooruitkomen van die bank afkomen, of onder de mensen komen, of je wil je ja. pakken, Dan is die Zandvoortpas een, uh, een hele mooie. En ook als je iets mist, hè, bijvoorbeeld je denkt, ja, ik heb drie kinderen, en die willen heel graag dit, maar dat staat niet op die lijst... En... Weet je, je kan altijd komen praten bij het Sociaal Wijkteam of het ja. opbouwwerk van Plusfunt. Dan uh, we, we kunnen altijd kijken uh, wat we, weet je, hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Zeker, want als we als want, mensen uh, iets zoeken, dan kunnen wij ook wel misschien contact opnemen met een organisatie. Ja, ja en, die, en die organisatie in Zandvoort, onder andere om te kunnen deelnemen aan een sportactiviteit. He, of, of te lid te worden van een sportclub... en je hebt het financieel niet zo makkelijk... dan is daar ook weer een organisatie voor... die je daarbij kan ja. helpen. Ja, dus kom zeker langs. Ga altijd met ons het gesprek aan... met het Sociaal Wijk met het opbouwwerk van Pluspunt. Ja. En, uh, en, en uh, ja, we kijken altijd wat we kunnen doen. En, en uh, ook als ondernemer... als je denkt, ja ik wil best wel iets doen... maar ik weet niet wat... Nou, neem gewoon contact op met Plus.Zandvoort, Hella Randers, met mij en, uh, of met de gemeente. Weet je, we kunnen altijd uh, samen komen we wel op een leuk goed idee waar, uh, waar je als ondernemer eigenlijk beter van wordt. Omdat je ook, hein, je komt op de site, er komt een boekje uit met alle ondernemers die eraan meedoen. Je krijgt ook wat naamsbekendheid. Uh, ja, en, en je doet ook iets moois voor, voor de mensen die het op dit moment Moeilijk hebben. Uh, wat ja. zwaarder hebben, ja. Ja, Want zeker. Financieel iets minder iets, uh, ja, breed hebben, weet je? je. Je doet het dan meer met elkaar en iedereen kan meedoen dan. Ja, nou ja, het is, als ondernemer kun je dus dat gebruik maken als een beetje naamsbekendheid. Maar ook gewoon om de feeling met de maatschappij te houden. Want dat ja. is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus, uh, ja, het, het werkt precies. twee kanten op. Ja, dus, dus als, je, als je wel mee wil doen, maar je zou echt niet weten... hoe kun je ook echt contact opnemen, dan denken we gewoon mee. Met elkaar samen, kom je eruit. Dat was wel op een leuk idee. Ja, zeker. Nou, nogmaals, dus je, kijk je, op Zandvoortpas ja. bij de gemeente Haarlem... of, of als je ja. gewoon in de, op internet intoetst uh, Zandvoortpas... dan word je vanzelf naar de site van de gemeente ja. gestuurd... En uh, dan kom je er vanzelf uit. En je kunt inderdaad ja. altijd bij pluspunt aankomen. Uh, zowel bij de blauwe tram als in Noord. En dan vraag je het maar aan de balie. En zij zorgen dat je op de juiste plek terechtkomt. Precies. En, en vraag hem ook zeker aan als je... Als het nodig al is. En je, en je, je hebt, precies. Ja. Je hebt er dan recht ja. op. Dus dat is goed. Zeker ook als je tijdelijk financieel... Als je tijdelijk van een minimum moet leven. Ja. Weet je, het Kan, je kan ons allemaal gebeuren. Ja. Zeker weten. Oké, okay, Hella, uh, Dank je wel ja. voor je gesprek. Ik wens je een mooi weekend. En uh, doe voorzichtig. Oké, okay, dank je Dat is goed. We gaan luisteren naar uh, Springbok. Uptown Girl. Dan hebben we nog een klein restje van de uh, agenda en de mededelingen... die ik nog even wilde doen. Um, nou, we hebben het gehad over de expositie Jan Lammers... 20 augustus de Race Experience in het HDMZ tot en met 19 september... Uh, de hippie boulevard op 20 augustus, er was er van de week ook een maar die is afgelast vanwege de wind. Daar waren niet alle mensen even blij mee. Maar helaas kun je het weer niet zelf bepalen. Dus je moet uh, dan doen wat het beste is op dat moment. En dat was het afzeggen daarvan. Uh, nou, de pluspunt en de blauwe tram activiteiten... kunt u kijken op de website van pluspunt of de blauwe tram... Uh, de safety car foto, dat is aanstaande maandag. Uh, om, uh, even kijken op het uh, louis Kareplein Dan hebben wij nog, even kijken, ik had nog iets anders hier. Wat ik, oh ja, het uh, roken de open kampioenschap, dat is op 14 augustus. Dus dat is vandaag, ja, vandaag inderdaad. Vanaf negen uur worden er makrelen in allerlei tonnen uh, gerookt. En om drie uur moeten zij één makreel inleveren voor het kampioenschap. En er is een vakkundige jury die na het kijken en proeven. Want er wordt ook gekeken, het is niet alleen maar proeven. Dan wordt de kampioen bekendgemaakt. En na de prijsuitreiking zullen de verse karelen, uh, makre, de makrelen voor het goede doel worden verkocht. Ook nog even niet vergeten te zeggen dat bij Café Bluis... aan het einde van de Kerkstraat links... daar worden uh, palingen gerookt. En men kan daar ook paling komen proeven. Het wo ze worden daar verkocht per stuk. Uh, of in ieder geval, uh, je mag ze proeven per stuk. Er worden geen pondjes paling verkocht daar. Dat gaat niet gebeuren. Maar met een hapje en een drankje uh, kun je die paling... Proeven die dan daar is gerookt. Nou, dan hebben we de herhalingen van deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Die is te beluisteren van maandag 10 tot 12 uur. En de interviews van de Goedemorgen Zandvoort uitzendingen zijn ook per stuk terug te, te luisteren via www.zfmzandvoort.nl slash interviews. Nou, we bedanken nogmaals deze week uh, Pim uh, voor Pim Groof voor de techniek. Uh, we bedanken Jelmer Koper voor het uitzoeken van de muziek deze week. De redactie deze week was weer in de handen van Gert van Kuip. Dankjewel, Gert, weer voor je mooie programma. Uh, de presentatie was in mijn handen en mijn naam is Irene de Jager. En um, dan heb ik nog: dit weekend kunt u luisteren naar Zandvoort op zaterdag en zondag van 2 tot 5... met Rob Harms en Albert-Jan Vos. En zondagochtend is de ZFM Jazz uh, er weer, de vaste waarde. Nou, daar kunt u echt wel uh, heerlijk luisteren. U kunt luisteren en kijken, nou niet echt kijken... een beetje wel geloof ik soms, uh, bij uh, kanaal 40 uh, van Ziggo. Want daar is de radio te zien en te luisteren. Uh, ik wens iedereen een fantastisch weekend. Ik hoop dat het zo blijft zoals het nu is. Een beetje zon, een beetje wolken, een fijne temperatuur, en windje erbij. Allemaal heerlijk. Graag tot een volgende keer en een mooi weekend gewenst. En wij gaan luisteren naar Pim. Naar Oké, okay. ja. en dat is het einde. En dan wens ik u nog een hele mooie dag. Tot ziens. Dag. But tired